Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft deze week per abuis een brief gestuurd... naar de doodgeschoten Rotterdamse scholieren Humera. Daarin staat dat het contactverbod voor haar ex-vriend van kracht blijft. Justitie noemt het een uiterst pijnlijke fout. De 16-jarige Humira werd in december bij haar school door haar ex doodgeschoten. Hij zit vast. Hij kon het niet hebben dat ze hun relatie had verbroken. En stolkte en bedreigde haar. En daarom had hij al eerder het contactverbod opgelegd gekregen. Na de Hells Angels, Bandidos en Satudara heeft de rechtbank ook motorclub No Surrender verboden en ontbonden. De rechtbank Noord-Nederland vindt de club in strijd met de openbare orde. Een groot aantal leden van de club is structureel betrokken bij ernstige strafbare feiten. De cultuur en structuur van No Surrender stimuleert en faciliteert dit, al dus de rechter. Minister Bruins vindt dat mensen voorzichtig moeten zijn met medische behandelingen die niet door de verzekering worden vergoed en waarvoor ze een crowdfundingsactie opzetten. Hij kan zich voorstellen dat mensen zich als laatste hoop richten op alternatieve behandelingen, maar vindt dat ze het altijd met hun arts moeten bespreken. Nederlandse artsen maken zich zorgen over de populariteit van inzamelingsacties voor een medische behandeling in het buitenland. De vrouwenfinale op het tennistoernooi van Roland Garros gaat tussen de Australische Ashley Barty en Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Voor beide tennisters is het de eerste keer dat ze in de finale van een Grand Slam toernooi staan. De Australische Barty versloeg in de halve finale de Amerikaanse Anishimova en de ongeplaatste Vondrousova was de meerdere van de Britse Joanna Conta. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het wordt 23 tot 27 graden. In de namiddag en de eerste helft van de avond... trekken vanuit Zeeland naar het noordoosten felle onweersbuien over... die in intensiteit toenemen. En daarom geldt voor een groot deel van het land code oranje. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk binnen een vrachtwagen op de A10 tussen Osdorp en Knoop het Amstel 6 kilometer file. A10 Knoop het meer, de de Meer bij de Koentunnel 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Op de N9 Den Helder Alkmaar 3 kilometer file bij Heilo. Op de N508 Alkmaar Rustenburg is de weg dicht tussen Alkmaar en Scharwouden. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dus lief, dankjewel namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. En een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Extra. We gaan het zometeen hebben met meneer Rijmers over uh, de Formule 1. Is, gas, is zandwoord gasvrij? Uh, hoe heeft hij dat ondervonden? Want hij heeft zandwoord bezocht uh, namens De Telegraaf. En ik ben benieuwd wat hij uh, heeft ondervonden. Of hij ook zo genoot met volle teugen. En wat hij leuk vindt, circuitstrand of het kroeg. Of het balletje gehakt van ons. En we gaan ook bellen met uh, Marcel Buscher over de ja, pitspils. En we proberen ook iemand uh, aan de telefoon te krijgen uit Politiek Zandvoort... over de latarenpalen op de boulevard. Wilt u reageren? Dat kan hè. 023-573-0393. Bel het telefoonnummer. Nogmaals 023-573-0393. Dat is onze ZFM hotline. En daar kan u op reageren. Of als u iets wil vertellen wat u daarvan vindt. Is Zandvoort gastvrij, ja of nee? Laat het even ons weten. Ik ben benieuwd. U kan ook een berichtje sturen op Facebook. ZFM Zandvoort. Dit is in ieder geval ZFM Extra. Iemand gedacht, ik weet hier zit mijn bloed. Hoort en is het woord, hier is het allemaal. Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even gewoon hier, als je niet Dirk vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er bij? op ZFM Zandvoort het uh, station van uw regio en uh, ja wat, uh, wat we al aan hebben gekondigd, dit is een extra uitzending van ZFM Zandvoort en uh, we hebben meneer Rijmers aan de telefoon goedemiddag meneer Rijmers goedemiddag goedemiddag meneer Rijmers wat fijn dat u even tijd hebt kunnen maken om bij ons op de radio te komen aardig van mij heel aardig, heel aardig ja, want uh, dit is niet alleen aardig... maar we hebben ook een heel aardig artikel gelezen in de Telegraaf. Ja, in tegenstelling, in tegenstelling tot mijn reputatie ben ik gewoon een aardig fan. <laughs> nou, maar dat valt toch wel mee. Streng nog rechtvaardig hè? af en toe ja. in de uh, tv-programma's. Maar dat wil niet zeggen dat u niet aardig bent, toch? <laughs> nee, nou, voordat, uh, ja, voordat we beginnen, u bent, uh, bent u benaderd door de Telegraaf? Of, uh, ja. Ja? En, uh, en wat vond u ervan toen u Zandvoort inree? Ja, ik, uh, ik van de goede kant binnen. U kwam over de Of Via Bloemendaal. Via Bloemendaal. Okay. Ja, en dan uh, ziet het er wel aardig ziek uit, moet ik zeggen. Ik zet even die luidspreker uit. Zo, die zet uit. <laughs> Zo, staat de luidspreker uit. Het hoort beter. Ja, ja, dat klinkt ook veel beter, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus u kwam via Bloemendaal, uh, via de zeeweg uh, Zandvoort binnen... Ja, en u vond het er mooi al, uitzien. Dat heeft wel een redelijk uh, nette entree... Uh, met, dat dat van de valk, de gebeuren, en dan dat burnies. Ja, ja, Ja, dat, uh, dat so far. En uh, toen bent u, uh, denk ik, de boulevard opgegaan... of bent u eerst het dorp ingegaan? Nee, we zijn bij Bouwers Pallas uh, geparkeerd... en dan zijn we het dorp ingegaan en terug over de boulevard. En dan Ach. schrik je, je af en toe rot. Ja, soms wel, hè? Ja. ja. ja. Wat, wat zijn ja, de verbeterpunten, me meneer Rijmers? Nou, ten eerste moet dat Bouwers Pallas gewoon een chique kroeg worden. Het hoeft echt geen vijf sterren, sterren te zijn... maar het moet gewoon, uh, ja... Het is armoedig aan de buitenkant. De gevelplaten kapot en dat soort dingen. Is fout. Dat NH-hotel ziet er prima uit. Die ja. is goed onderhouden, klopt. Ja. ja. Zelfs dat Center Park-ding ziet er ook goed uit. Mm -hmm. uh, ja, of het is toch wel een, een eye-catcher daar op de boulevard. Absoluut. En dan nou op die boulevard 22 verschillende soorten lantaarns. Ik overdrijf misschien met het aantal. <laughs> nou, wat heel grappig is, en uh, daar gaan we straks ook nog een gesprekje over voeren in de uitzending, als het allemaal gaat lukken, uh, dat er zojuist afgelopen maand door het gemeentebestuur uh, de hamer op is geklapt, dat zowel de Zuidboulevard als de Middenboulevard en de Noordboulevard, hè, dus die route die aanrijdt naar Zandvoort, ja helemaal op de schop gaan en helemaal vernieuwd worden. Dus wij hopen, en daar gaan we straks ook even naar vragen... of daar ook al die lantaarnpalen onder vallen... die bij u zo'n doren in het oog waren. Ja, zonde, denk ik. Ja, zeker. Daar heeft u ook gelijk in. En wat ik ook erg leuk vond om te lezen... is uw visie over uh, de uh, sterrenhotels. Want... Um, zoals u al zei, de burgemeester die had dan geopperd... dat er een hotel zou moeten komen nog binnen Zandvoort. Ja. Maar uw stelling is dus doe dat liever niet. Nee, dat is hobby van burgemeesters. Ja. Daar ontlenen ze status aan of weet ik wat, maakt ja. niet uit. Maar een viersterren, een goed hotel is alles wat je nodig hebt. Uh, Zandvoort wordt nooit een luxe boodplaats, moet het ook niet willen. Nou, dat, dat is ook zo. Dat willen we, geloof ik, ook niet. Nee. nee. En als je dus in een goede vier-, drie-sterren-categorie blijft opereren... dan wordt Zandvoort krijgt weer alluren. Ja, En uh, want het, het, het was ook mooi om te zien dat u ook bij een pension bent binnengeweest. Ja. Hè, bij een bed-and-breakfast. En daar was u ook zeer over te spreken, toch, meneer Marek? gelikt uit. Ja, hè? Ja, en dat, die, die kleine ondernemers die met zes, zeven kamertjes hadden, zes geloof ik, appartementjes. Het was fantastisch. En zo waren er velen in die dorpstraat. Ja, nou dat is toch heel goed om te horen. Het steekt de Zandvoorters dus absoluut een, een hart onder de riem. Want we krijgen natuurlijk hier in Zandvoort veel kritiek over ons heen. Maar een mooi positief woord, dat uh, doet zoveel qua motivatie, hè? Nou, kritiek ja. is makkelijk, maar dan ja. moet het gefundeerd zijn. Ja, en ik vind het ook mooi dat u meteen ook uh, uh, oplossingsgericht uh, de boel probeert te benaderen. Dat is ook zo mooi. Ja. Ja. Anders werkt het niet. Nee, zeker. zeker. En toen uh, ja, kwam u uh, bij Bernie's even langs en uh, toen kreeg u geen zero, maar een, uh, een Pepsi. Ja, de bediening ziet er een beetje moedig uit. Ik vind t-shirt dus ondergoed. Doe ja. ze er net een polo aan, dan zien ze er gewoon een stuk beter uit. Het kost niks meer. En dan geeft het net een beetje meer allure. Weet u van wie, die, uh, van wie Burnie's is? Ja. ja. Ja, dat weet u wel. Bent dat bent u van op even natuurlijk. Ja, maar daar raak je niet van onder de indruk. Ik nee, raak zeker. niet onder de indruk van namen. Ik vind gewoon dat iemand als hij een tent neerzet, of je nou Jantje Pieters of Oranje of Blauw of Paars heet. Dat maakt me niet uit. Zorg dat zo'n tent allure heeft die je wilt uitstralen. En ja. daar gaat het om, hè. Je, je wil inderdaad iets uitstralen, maar zorg dan ja, maar ook dat die het. En daar is absoluut oninteressant. Dat is ook. Het, het gaat natuurlijk om de beleving van de gast. Voilà. Ja, ja. ja toch? En bent u verder ook nog uh, in het dorp zelf echt geweest? Ik bedoel, uh, de ja, Haltestraat, ja, ja. En gasthuisplein. En... Schokken van dat plein waar al die kermisactiviteiten zijn, de armoe, wat een armoe. Bij de kermisactiviteiten? Ja, oh, Circus Zandvoort. Ja, vindt u oh, ja. dat armo? Armo. Ja. Ja. Heeft u ook uh, meteen een gedachte erbij... waarvan u denkt van nou, ik zou dat anders doen? Of? Nou, ik zou op die boulevard... als je direct aan zee zit... maak daar een uh, prachtige terrassen met lollige dingen en eventueel half mm -hmm. overkapt... zodat het zomer en winter gebruikt kan worden. Ja, ja. Een beetje net als in Scheveningen, hè? Dat, je, dat je dus echt lekker flaneert en ook meteen kunt neerstrijken. Ja, nou ja, ja. Scheveningen is, is natuurlijk ook voor een luxe badplaats. is tegenwoordig een ook een volksbadplaats. Prima. Uh, ja, en meneer Rijmers, u heeft ook het strand uh, bezocht, strand en Ons. En, uh, ja. en uh, hoe, hoe werd u daar ontvangen? Uh, matig. Oké, okay, en, en wat, wat, wat heeft u daar genuttig, als ik mag vragen? En wat ik was heb u daar een bouw broodje bal genomen, want als je een bouw gehakt eet en het is een fabrieksbouw, dan weet je hoe laat het is. En deze was zelf gemaakt, was prima. Die was gewoon uh, lekker. Maar de ontvangst kan een stuk beter ja, dat ben ik ook met u eens. Dat zeker de jongeren... toch wel in hun... Uh, meegebracht zou moeten worden. En dat herkende ik heel erg... in wat u zei over de begroeting. Als je een bepaalde leeftijd bent gepasseerd... Uh, dan is het niet meer chic om aangesproken te worden met... Hallo! Ik vind uh, het niet chic voor geen enkele leeftijd. Helemaal. Absoluut niet. Nee, daar nee. ben ik ook met u eens. Maar zeker ja. als je wat ouder bent, dan, dan geeft het echt geen pas meer. Nee. Leeftijd is geen criterium voor netjes zijn. Mm -hmm. Ja, nee, heeft u <laughs> ik ben gelijk in... een <laughs> Nee, maar het is gewoon een, een naar gehoor. En een, een, gewoon een gezellig goedemiddag, middag, goedenavond, goedenmorgen. Dat, dat ja. Ja, heeft toch een heel andere uh, ervaring meteen. Ja, precies. En dat is en dat jammer. En een ongeachte leeftijd. Mm -hmm. ja. Ja. ja, zeker. Dat wordt vaak vergeten. En ik, weet, ik roep dat overal, hoor. niet alleen in Zandvoort, maar in ziekenhuizen, banken, winkels. Absoluut winkels. Iedereen Ook. loopt maar dat hallo te brullen. Ja, afschuwelijk. Maar de, maar de handvraag, meneer Rijmers, is, is Zandvoort klaar voor de Formule 1? Zandvoort is nog niet klaar, maar is met wat relatief kleine ingrepen... en relatief bedoel ik dus een paar miljoen, een tiental kan je er heel veel van maken. Nou, dat is ook precies wat de gemeente graag wil gaan doen... Uh, in aanloop naar die Formule 1. Want een heleboel mensen die hebben wel gelezen... dat de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld heeft... die ze willen halen uit de toeristenbelasting um, ja. en een heleboel mensen denken... dat ze daarmee die Grand Prix willen ondersteunen... maar dat niets is minder waar. Dat geld wordt echt geïnvesteerd in... A, de infra infrastructuur en B, alles in het dorp eromheen... om het uh, aantrekkelijk te maken en een mooie, een mooie uitstraling te geven. Dus meneer Rijmers, ik hoop echt dat u uh, volgend jaar... Of het jaar daarop nog eens een keertje terug wil komen naar Zandvoort. Om nog eens te zien of uh, de gemeente daarin geslaagd is. Het lijkt me grappig. Uh, ja toch? Ik zal absoluut wederom eerlijk commentaar geven. Dat is belangrijk. Da nou, daarom vinden wij het ook belangrijk dat u komt en niet een ander. Ja. <laughs> en uh, tot slot meneer uh, Rijmers. Wat is uw advies aan de gemeente Zandvoort? Ja, doe het. doe het netjes, doe niet overdreven. Maak geen monument voor Jantje, Pietje of Klaasje. Zorg dat de juiste dingen op het juiste moment en op de juiste plek gebeuren. Nou, hartstikke mooi. Heel erg bedankt. Ik heb nogal een andere vraag. U bent natuurlijk ook bekend uh, van televisie bij Herman uh, de Blijker. Uh, bent u uh, nog te zien in een van zijn programma's? Er loopt nu een programma, Hermans Pop-Up Restaurant. En uh, die wordt wederom uh, goed ontvangen, heb ik gelezen. Ja. En, um, en uh, komt bijvoorbeeld ook uh, de duif, druiventros weer een keer terug? Of uh, is dat van de baan? U hoopt het niet. Nee, nee want dat was uh, wel een beetje een erg verhaal, hè? Nou, die hadden een dubbele agenda. Flauwe mensen. Ja. Oh, ja, nee, dat is niet leuk. Dat is nou niet aardig. Nee, dat is heel onaardig. Zeker weten. En die weten. Ik heel netjes. Ja, ja, ja, ja. Nou... Ik geloof dat Roy en ik zo'n beetje alle vragen gesteld hebben die uh, wij voor u hadden. Heeft u zelf nog iets waarvan u zegt nee, van nou, dat wil ik toch ik even kwijt? Ik wens heel veel succes met Zandvoort op de juiste plaats op de rails te zetten. Dat, uh, dat is mooi dat u dat wenst. En uh, ik weet zeker uh, dat heel veel ondernemers naar uw wijze woorden zullen luisteren. En ik hoop ook dat de gemeente al uw tips en uw ervaringen mee zal nemen... in het verfraaien van onze mooie badplaats. Ja, maar laten we het niet te luxe maken. Dat is het nee. onnodig. Ja, ja. Nou, die boodschap hebben we geloof ik ook heel goed begrepen. En dat okay. is ook niet de ambitie, denk ik. Nee. <laughs> nee. Heel dus... erg bedankt voor uw tijd, meneer Rijmers. En succes. Ja, u ja, ook met uw bezigheden. Dank u bezigheden. Dank, dank u wel. Dag meneer Rijmers, ja. Dag. So useless Radio alleen op ZFM. She said my '94 door Took her favorite pair of diamond earrings and I pawned them away Cause so when she walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate Man, she might be the death of me, but I wouldn't have it any other way Now she might be my cocaine, she might be my rehab And I ain't tryna to own it, but she gon' make me If a place that I hope they got space for two And I know it's messed up but I can't get enough for you Don't matter what we say, don't matter all the things we do If crazy is a place that I hope they got space for two If crazy is a place that I hope they got space for two Since she told him I ain't coming into work no more, <laughs> and so I changed every lock on every door before she got home. got home. If I would get a dime every time she wanna go through my phone, man, she might be the death of me. But I know I could never leave her alone. Now she might be my cocaine, she might be my rehab trying to argue, but she gon' make me relapse, yeah, but if prison is a place, then I hope they got space for two, and I know it's messed up, but I can't get enough of you.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 Zag ik je lopen en ik dacht: ooh Ik was meteen ondersteboven en jij jongen, ook. Oe, oek. En we liepen samen verder en ik dacht: ooh ooh Was er bijna niet zo goed?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 zijn we hier beloofd? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, zo goed? Doe, doe, hoe zijn we hier beland? Ja, en hoe was het liedje van, uh, ja, van Nielsen hier op uh, ZFM in Zandvoort. en Zandvoort. Nielsen en Miss Montreal. Ho, ho, ho. En uh, ja, hoe gaan we doen met de Formule 1? Uh, dat uh, is de grote vraag. Uh, volgens meneer Rijmers uh, hebben we een paar kleine aanpassingen nodig. En, uh, en dan gaan we het allemaal wel redden. En het moet allemaal niet te luxe worden. Ik ga toch ook even aan Marcel Busje vragen van Rabbel. Uh, ja, hoe gaan we het doen, Marcel? Ja, met een biertje in je hand natuurlijk. Ja, met de pitspils, uh, hè? Ja, dan komt het allemaal goed. Ja, ja dan uh, komt alles goed, hè? Ja, ik weet het. Jij heeft uh, na, namens Rabbel een uh, nieuw biertje in het leven geroepen. De pitspils in aanloop uh, naar de Formule 1 hier in Zandvoort. En een uh, vaderdag, en een vaderdag. En vaderdag is ook wel belangrijk Ja, hij is ook nu. in aan, toch? Maar, maar vertel <laughs> Marcel, hoe is het pitspilsje ontstaan? Ja, hoe is het ontstaan? Ik ben... Uh, bezig geweest toen ik hoorde dat ze druk bezig waren om de formule 1 naar, naar Zandse te halen. Toen ben ik geweest kijken van, oké, okay, hoe kunnen we hierop inspelen? En we hadden natuurlijk al ons eigen uh, rabbelbier. Uh, ja, het mooiste wat we dan nou konden doen is uh, toch iets daarop doorzetten. En dat, uh, dat werd het spils. En tijdens de ja, raadsvergadering eigenlijk hebben we het uh, eerste fles aangeboden aan het college. En ja, dat was eigenlijk wel heel leuk al. Cool. En dat is de start geweest van het... Uh, Alleen, het begint een beetje uit de klauwen te groeien. Ja? hoe, hoezo? Ja, het was als grapje een beetje bedoeld. Het er ja. ondertussen een website. De glazen worden op mag meteen gemaakt. Uh, we hebben spandoek hangen voor de deur. En het begint echt serieus. Uh, ja, uh, uh, uh, dat het is maken. het, het wordt echt serieus nu in plaats van een grapje. Ja, <laughs> ja zelfs de kleding. We krijgen nieuwe kleding. Dat uh, zijn we nu aan het laten maken. En dat gaat ook uh, op het terras straks uh, gezien worden. Mijn god. Gesponsord door Pitspils. Mooi. En jullie ja. hebben ook allemaal verschillende uitvoeringen hè, van de Pitspils. Het is ja, niet gewoon dat er soorten. alleen maar één standaard flesje is, toch? Nee, klopt. We hebben twee soorten. We hebben de kleine 33 centiliter. Ja, 33. Ja? Ik heb geen idee hoe we daarop kwamen. Maar misschien heeft het iets te maken met het startnummer van uh, Max. En het is dan ook toevallig dat het inhoud is van uh, een flesje. Ja. En we hebben een 0,75 flesje. En dat is een Magnum fles. Dus is eigenlijk groter dan een, uh, een wijnfles. Alleen ziet hij er net in vorm iets anders uit. Nou heb je onlangs uh, een, een fles verloopt. Via een uh, Facebook website. Daar heeft uh, Hans Doudij op gewonnen. Heb je al L iets teruggehoord? Hoe hij het, uh, hoe hij het vond? Uh, van Hans zelf heb ik nog niet vernomen. Hey. Maar uh, hij zal in goede... Hij was in ieder geval goed ontvangen, dat is een ding wat zeker is. Ja? <laughs> uh, ja, we krijgen hele positieve reacties in ieder geval van iedereen die het gedronken heeft. Mooi, en dan mooi. Dan krijgen we weer een nieuwe levering binnen. Wat voor soort pils is de, het? Rusten. Het is gewoon pils. Gewoon pils? Dus gelijkbaar in de rij Heineken, Amstel en dergelijke. Mooi. Alleen ja. uh, uh, iets van smaak, iets meer body, iets meer bite. Mooi. Het, op, dus, ja. Ja, ja, en, het wachten is nu op. natuurlijk op een uh, foto van uh, Max met een uh, pitspils in zijn hand. Hè? Hey, ik heb hem al. Heb je hem al? Ja, die heb ik, ik heb hem Max nog niet Stappen. gezien. Nee, maar die hou ik ook privé. Maar oh. ja, de Max Stappendagen heeft Max Stappen wel een, uh, een fles Pitspils overhandig gekregen. En die heb ik zelf wel overanderen. Wat leuk. Hartstikke ja. goed, hé. Hey. Ja, ja Marcel. Marcel. En die komt wel binnenkort. Uh, op de website, of tenminste niet op de website, maar bij de deur te hangen. Nou, die hoorde ik even gezegd. niet, want Roy wilde je net een vraag gaan stellen wat je, wat je zei, waar het over ging. Oh, dat uh, Max in ieder geval de Pitspils gekregen heeft. Ja. die foto's, die gaan we niet uitbrengen. Nee. Um, Tom Coronel heeft ook een fles in het Oh, Tom Coronel. Daar mochten we wel. Uh, bij oh, oké. Okay. Dus wat leuk. Die zullen we vandaag ook binnenkort tegenkomen. Mooi, mooi. Roy wilde je ook ja, nog wat vragen we, geloof ik. We hebben een website en daarin oh. we hebben we ook een hele leuke fotoshoot voor gedaan voordat we dit uh, mee gingen starten zeg maar. En ook in het achterhoofd van als het circuit wel de Formule 1 binnenhaalt. Nou ja. die foto heeft natuurlijk ook in de Stanfordse krant gestaan en ik denk dat iedereen die ook al gezien heeft hoop ik. En dat was een hele mooie uh, pagina, of een half pagina van een... Uh, ja, dat we een pitstop maken met onze eigen supermobiel. Ik heb het gezien. Geweldig. Ja, Geweldig. We hebben ook enorm veel lol erom gehad. Dat was van jullie gezichten af te lezen. Nou, als jij dit jaar geen, uh, geen ondernemer van het jaar uh, Gaat wordt... Worden. dan schiet mij maar lekker dan hoor. Uh, daar ga ik geen uitspraak over doen. Nou, ja. ik ook niet. Ik beloof niks. <laughs> hey, Marcel, uh, wat is de website? Waar kunnen mensen kijken als ze benieuwd zijn? Uh, www.pitspeelspeel.org nou, helemaal makkelijk. Uh, even wat anders. Um, ja, de, de Formule 1 komt in Zandvoort. Uh, de, de ondernemers gaan heel erg creatief zijn. Dat zie je nu al gebeuren. Net als jou met je pitspills. Um, wat uh, vind jij wat er uh, moet veranderen nog in Zandvoort... Uh, om uh, ja, Zandvoort toch wat gasvrijer te maken... voor uh, de bezoekers van de Formule 1? En wat er moet veranderen om het gasvrijer te maken... Hmm, nou, gastvrij weet ik niet. Ik denk dat Zandvoort op zich wel heel gastvrij is. Um, ik denk dat we alleen nog niet beseffen wat er helemaal op ons af gaat komen. Ja. En dat, dat is het enige ja, wat ik zelf ook niet weet. Ik bedoel, je hebt de makkelijke stappendagen op dit moment, en, maar dat is totaal ander beeld wat we straks krijgen tijdens de Grand Prix. En je moet een beetje gaan terugdenken naar de Marlboro Masters, uh, ja. dat soort evenementen. En dan ik. in het kwadraat? Ja. ja, dus uh, voor de rest, wat moeten we gaan doen? Ik denk dat het een heel mooi evenement moet gaan worden. Sowieso op het circuit. Zullen we op het circuit ook de mensen blijven houden na de race. Dat daar uh, de goede DJ staat en dat soort dingen. Uh, misschien zou het heel mooi zijn om een hele mooie foodtruck boulevard te maken. Dat je vanuit uh, het circuit richting de boulevard terug naar het dorp kan lopen. Mm -hmm. uh, dan heb je uh, daar ook nog een heel mooie... Ja, dat kan stand voor zich super mooi presenteren, denk ik ook. En, ja dan gewoon in het dorp alle activiteiten laten plaatsvinden ook en op het strand kunnen we ook dingen doen ja. dus ik denk alles is aanwezig zeker en als ondernemer ja het is net wat je zegt je weet dat er heel veel gaat gebeuren um, ja gewoon denk ik erin duiken zoveel mogelijk proberen voor te bereiden en goed evalueren want een jaar later komt hij gewoon weer hè ja, ja zeker en ik denk dat ja, dat ja, gewoon je een voorbereiden, alleen, ja, ja. Je, je weet ook niet precies Waarop? waar je, waar je hulp moet voorbereiden. Dat nee, is een zeker. Angstig. Misschien kunnen we, maar dat gaat ook niet meer lukken. En uh, als ze nog een keer te tijdens tijdens uh, Het doet zeer natuurlijk om dat te zeggen. Want die hebben natuurlijk wel de TTI op dit moment. Alleen die is al geweest dit jaar. Mm -mm. Nee, Ja. De laatste week in juni. Het ja. dus zou misschien nog een, een, een workshop kunnen wezen... Dat er, uh, van hoe doen ze dat daar en hoe gaan ze allemaal maar regelen. En ik denk dat ze daar gerust voor openstaan. Want ze zijn heel sportief geweest in hun houding... En ik denk ja, ik ook uh, dat ze daar ja, ik zou heel... Zelf het uh, het wil uitvinden als je toch wel een, een soort draai daar ook van... Precies, en, uh, Precies. Kan, kan lenen. zeker. Het dat geeft ook wel weer aan van jongens, ja, oké, okay, uh, ik bedoel het was een sprijtje, wil ik het ook niet noemen. Maar ja. Ik bedoel, het mocht duidelijk zijn dat het niet alleen hier naartoe komt, maar dat je daar een beetje uh, informatie in hebt van, joh, hoe doen jullie het? Kunnen we even uh, meekijken? Ja, dat zou misschien helemaal niet verkeerd zijn. Ja, dat, dat lijkt mij ook, Marcel. Ik vind dat hele wijze woorden die je daar zegt. En uh, ja, nogmaals, het kan allemaal hier dan ook weer net heel anders lopen. Maar ja, duik erin en evalueren. Dat is denk ik het enige. Ja, Toch? En zo snel mogelijk beginnen. Absoluut, <laughs> dat is zeker waar. Want uh, het is al binnen een jaar en dat gaat heel snel. hoor. Als we na het seizoen gaan uh, beginnen, uh, dan is het uh, heel snel dat het voor de deur staat. Zeker, mei is het zo weer. Ja, ja, Nou Marcel, um, ontzettend bedankt... dat je even wilde toelichten. Je, de, de, uh, over het, het pitspils. Jeetje, ik breng mijn pitspils. tong erover. Pitspils, het is ja, toch heel ja, makkelijk? Ik heb nog een gedronken. <laughs> Moet je nagaan. <laughs> ik alleen al door ernaar te kijken... dan ga ik een dubbele tong krijgen. <laughs> maar ontzettend bedankt. We wensen jullie... Uh, Heel veel, heel veel succes uh, met alles uh, wat je gaat doen dit seizoen. En in aanloop uh, naar die Grand Prix... waarin die Pitspils toch een hele grote rol moet gaan spelen. Ja, ik hoop het. Ik ja, oké. Okay. Ja. Nou, bedankt heel voor, voor bedankt, je bedankt, Marcel. toelichting. Heel bedankt. en uh, We horen elkaar vast en zeker weer. Is goed. Oké, okay, dag Marcel. Dag. Dag. dag. En wilt u meer informatie over de Pitspils? www.pitspils.nl op ZFM Zandvoort. En uh, ja, dit is een extra uitzending... Uh, vanwege natuurlijk het grote interview... met meneer Rijmers. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen... bijna van dit uh, programma. Uh, maar ik wil even graag wel... met u de evenementenkalender... Uh, of, ja, doornemen. En uh, ja, zolang het weer toelaat... is er vanavond de, ja, de uittocht uh, van de avond uh, Vidaarse En uh, ja, we wensen alle wandelaars... Uh, heel veel sterkte. En ik hoop echt voor hun... Ja, dat, het, uh, dat het doorgaat... Door dat, dat, dat is even afwachten ja, wat, qua uh, het weer. Er is weer ja, en uh, Ze beginnen geloof ik om zes uur s'avonds. Uh, ja, niet? dat klopt. En ja. uh, Leo Misebeek houdt u zeker even op de hoogte. Dus blijf uh, via Facebook he, uh, uh, opletten. Ja, via, de, via de, voor de, ja, de avondvierdagse Facebookpagina. Ja, ja want dus daar uh, wordt het uh, constant ingemeld. En daar kunt u alle updates volgen. Omtrent de tijd of die hetzelfde blijft... in verband met het uh, weer. te verwachten noodweer. Ja, zeker weten. En ja, en morgen zaterdag is er zandvoort alive. Ja, dat begint ook morgen, Nee, het is, morgen, sorry. Het nee, is dus zondag. 9e. Zondag. zondag de 9e. Ja, zondag de 9e is uh, Zandvoort Alive. Dus en dan gaan we dan ook gaan weer duimen. Weer voor het mooi festival weer. Uh, wordt het natuurlijk weer mooi... op het, uh, op het Zandvoortse strand bij uh, Mango's Beach Bar. En dan hebben we de 14e. Ja, dan is er Theo Vismaaltijd. Daar hebben we het natuurlijk uh, al over, over gehad. gehad. En morgen tijdens Goedemorgen Zandvoort... zal, uh, zal uh, Erwin Hilbers weer aanschuiven... om daar veel meer over te gaan vertellen. We hebben trouwens heel veel... Gasten hè? bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, Altijd toch? Altijd helemaal bommetje vol. Zo. En echt? Um, we hebben dan de 15e. Ja, dan is het natuurlijk zover. De Vrienden van Zandvoort live. En het evenement natuurlijk 24 uur van Zandvoort. Met allemaal hele mooie evenementen. En ja, de 16e is er een uh, jaarmarkt. En uh, ook de 16e. Het staat trouwens niet in de evenementenclub, maar het is jaarmarkt. En op de 16e is er ook classic concerts. Ja, en uh, ja, in, in met. Uh, in de protestantse kerk. Ja, het het uh, opera-koor uit ja. Almere. Nou, dat, dat ik, uh, ik ga daartussen zitten, hoor. Want ik denk dat dat verschrikkelijk mooi wordt. Ja. En wat ook niet in de evenementenkalender staat... maar wat ik wel weet wat staat te gebeuren... in absolute moeite waard gaat zijn... de examenleerlingen van het uh, NOVA-college... mbo-opleiding, theater, uh, artiest... Ja. die hebben op 13 en 14 uh, juni... s'avonds om 8 uur... Een prachtige voorstelling van, uh, de, uh, van hun eindvoorstelling. Ja. En dat worden zeven stukken die worden opgevoerd. Leuk. En die hebben, ze helemaal, die hebben die leerlingen helemaal zelf uh, gemaakt, geschreven, geregisseerd. En het wordt natuurlijk door hen zelf gespeeld. Absoluut de moeite waard. Ja, 13. en dan juni. is het misschien ook nog leuk te vertellen... want zij zijn morgen ook te gast hebben, Goedemorgen Zandvoort. Ze zijn, morgen zijn twee van de leerlingen te gast bij Goedemorgen Zandvoort... en volgende week donderdag komen de twee andere leerlingen... even bij ons in de uitzending langs... om te vertellen uh, over die avonden. En wat ook leuk om te vertellen is... en dan uh, houdt het evenementenkalender langzaam op... culinair Zandvoort komt natuurlijk aan van 28 tot 30 juni... en... Vanaf 26 juni tot 24 juli is het reuzenrattenweer. Ja, ja, en ik hoop dat leuk. we weer kaartjes weg mogen geven. Dat zou fijn zijn. We gaan er gewoon weer even langs. Kijken of het, het mogelijk is. Het zal gerust. Vorig jaar mocht het ook. Ja, taartjes, hè? Maar weet je, We hadden trouwens nog een artiest in het licht. Hè? Die vandaag jarig is. Waar we eigenlijk niet omheen kunnen, Roy. Ja, zullen we die gewoon lekker draaien? Deze extra uitzending van uh, Zandvoort. Zet even voor extra? Doen we. Ja, nou, we hebben nog 10 minuten. Ja, doen we ja, maar. We gaan hij? even een artiest in het licht doen. Pass okay, komt-ie. Tom Jones is jarig, jongens. Hyper de piep. Wow. Je moet hem even aanzetten, mom. Bon. Artiest in het licht. You want to be loved by anyone It's not unusual You to have fun with anyone But when I see you Hanging about with anyone It's not unusual to see me cry I a to die It's not unusual You to go out at any time But when I see you out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 Daar was hij weer de ja. Ja. Yeah. <laughs> Tom nou. Jones, hij is jarig vandaag. Ja. Hij heet eigenlijk uh, Thomas John Woodward. En uh, hij is in 1940 geboren. Dus volgens mij is hij vandaag 79 geworden. Britse popzanger, nou ja goed, we kennen hem allemaal. Hij heeft prachtige hits gehad, zoals deze, It's Unusual, Delilah, Green Greek Dress of Home en uh, She's a Lady. En ga zo maar door. De man waarbij het allemaal begon dat de slipjes en de BH's het podium opgegooid werden. Jongens, wat waren de dames gek op hem. <lacht> Jarig vandaag, en dat moesten we natuurlijk even aandacht aan besteden. Niet waar? Nee, zeker weten. Ja, toch. Nou ja, we zijn aan het einde gekomen van dit uh, programma. En het was een leuk programma. We begonnen natuurlijk met twee uur lunch. En nu hebben we ZFM extra gedaan. Nou, jij, jij, jij vond het een leuk programma. Ik hoop dat de luisteraars het ook een leuk programma hebben gevonden. Maar daar heb je haar weer. Ja, natuurlijk. Nou, daar gaat het toch. We nog. gaan in ieder geval naar door met de programmering natuurlijk. We gaan nog even verder met uh, de, ja. de Bobnons op Muziek Boulevard. Na drieën. Met, uh, ja. na drieën. En dan uh, hebben we om. Uh, om uh, 6 uur, beginnen we met het weekend in. Ook non-stop muziek, maar wel altijd hele gezellige muziek. Als u daar oh. wil naar luisteren, dus dan zit u trillend te eten op uw stoel. Speciale weekendmuziek. muziek. Ja, ja, en dan gaan we daarna om 9 uur tot, uh, tot 12 uur hebben we. See it. Dat is natuurlijk het programma van Jeroen Koper. Uh, mits dat zijn vrouw niet uh, ah, aan het bevallen is. is. Ja, dus, want uh, die, die kan elk moment uh, ja. een kind op de wereld gaan dus, zetten. Uh, hè? We hebben een heel mooi programma voor u uh, deze, deze, deze vrijdag. vrijdag. En uh, ja, morgen hoort u mij weer op de radio. Het wordt een beetje roy radio. God, maar ik ben, uh, morgen ben ik uh, mede... bij Goedemorgen Zandvoort, ja, hè? Ja. ja, ben ik uh, mede presentator bij uh, Goedemorgen Zandvoort met... Uh, met Pieter Joustra samen. Helemaal gezellig. En eerst, natuurlijk, twee uur Wilco Toebak met Jolanda Verstegen. en met Mark van Dalen. Prachtig programma met heel veel leuke weetjes. Moet je zeker naar luisteren. Dan kan je weekend niet meer stuk als je daarmee begint. En daarna natuurlijk alles rondom Zandvoort in Goedemorgen Zandvoort. En daarna, het wordt bijna Dolly Radio. Heb je drie uur radio van twee tot vijf. Rob Harms met Zandvoort op zaterdag. En zijn sidekick is Dolly Tempierik. Ik heb geen idee alles wie die zo nou is. Ja, heel gezellig. Maar, nou, Goed. Hey, uh, we gaan afscheid nemen. Letterlijk. Toch? Ja. Met jouw We gaan vriendin. lekker naar huis. En uh, lekker wat andere dingen doen. En we komen morgen weer bij u terug. Omdat jij het zo leuk vindt, hoe dit nummer. Dank u wel voor het luisteren. En uh, wij zijn er weer volgende week. Donderdag met Zand Bye-bye. Mijn armen om je heen. Mijn allerglootste liefde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 ik wacht bij jou.